Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de rampplek van vlucht MH17 is de onderkant van een boekraket gevonden. Dat meldt het team dat de ramp onderzoekt. Het team heeft een foto van de uitlaat van de raket op internet gezet. Het is niet bekend wanneer het onderdeel is gevonden. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines stortte bijna twee jaar geleden neer. Waarschijnlijk door een raket. Onder de passagiers waren 196 Nederlanders. De politie heeft bij een autobedrijf in Almelo 120 auto's in beslag genomen. De eigenaar van het bedrijf zit vast als verdachte in een drugzaak... waarin eerder al 14 mensen werden opgepakt. Het inbeslagnemen van de auto's in Almelo is voor de politie een manier... om het geld dat hij verdiend heeft met criminaliteit af te pakken. De gezamenlijke waarde van de auto's wordt geschat op een miljoen euro. De Duitse president Gauck stelt zich niet herkiesbaar. Hij is bang dat hij een tweede ambtstermijn niet aan kan. De verkiezingen zijn volgend jaar. Gauck is nu 76. In een verklaring zegt hij dat hij zich nu nog goed voelt, maar dat dat de komende jaren kan veranderen. Gauck is populair bij de Duitsers. Bondskanselier Merkel, de SPD en de Groenen wilden graag met hem verder, maar dat gaat dus niet door. De vrouw die zich zaterdag in Bennekom in brand stak is overleden. Dat heeft de politie in Gelderland bekendgemaakt. De 51-jarige vrouw gooide een brandbare vloeistof over zich heen en stak die aan. De politie weet nog niet waarom de vrouw zichzelf in brand stak. In Jordanië zijn vijf mensen omgekomen bij een aanval op een kantoor van de veiligheidsdiensten. Dat staat in een groot Palestijns vluchtelingenkamp ten noorden van de hoofdstad Amman. De Jordaanse overheid spreekt van een terreuraanslag en een laffe aanval op de eerste dag van de Ramadan. Het weer nog veel zon, 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond is er kans op een onweersbui. Ook morgen plaatselijk 28 graden. Het is dan wel vochtig en minder zonnig. En er is morgen meer kans op onweersbuien met veel regen. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europort. dan staat tussen rotterdam IJsselmonde en Pernis 5 kilometer file. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, twee personenauto's. Bij Pernis zijn twee rijstoken dicht. En je bent ongeveer 25 minuten kwijt. Tot zover de verkeersin. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker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 Ja, goedemiddag uh, dames en heren. We zijn er nog steeds met uh, CFM Lunch. En uh, Dames en heren. Ik hoor de deurbel. Wie belt eraan? Oh, wacht. Uh, Meer wel een microfoon aan. <laughs> Wie belt eraan? Ik ga even uh, open doen. Wacht even een momentje hoor. Ach. Ach, ik krijg nou. Het is Gerard Cox. Gerard Cox? Ja. Gerard Cox? Ja, kom binnen, man. Kom binnen. Oh, hij wil wat vertellen, geloof ik. Nou, uh, ik zou zeggen. Uh,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 Als moederpiep is vader thuis. Ja, dat was wel een mooie, vind je niet? Ja, toch? heb je weer mooi afgewerkt. En je hebt hem mooi ja. aangekondigd. Hartstikke ja, goed gedaan. Al, daar gaat alles toch gewoon mooi, mooi af, uh, afkondigen en aankondigen. Ja, absoluut jongen. Absoluut. Een goed begin is het halve werk. <laughs> en dan zo is je het maar ook, net. En als je hem ook nog mooi afmaakt. Ja, zo is het maar net jongen. Dus uh, ja. Waar gaan we mee verder? Wat heb je nog meer meegenomen voor muziek? Nou, uh, ik heb nu, uh, nu wat... Uh, nog steeds, iedereen is rustig, maar ja? nog steeds wel allemaal nieuw. Dus uh, ik heb allemaal nieuwe... nieuwe Okay. wat vrij nieuw mee, dus ik weet niet. Uh... Nou, zeker. Dan gaan, gaan we straks nog even kijken of we nog uh, wat uh, uit jouw oude doos. Uh... Uh, zeg, <laughs> <laughs> Wat we gaan we niet, nou beleven? Niet, niet die doos. <laughs> ja, ik dacht. Uh... Nee, ik heb nog een leuk lijstje staan hoor. Uit de oude kast misschien? Ja, ja, ja, ja dat klinkt beter. <laughs> uit de boekenkast of uit de muziekkast? Nee, de muziekkast, hè. Ja. Uit, of we nog oude LP's We gaan geen verhaaltjes uh... voorlezen. Of we oude LP's uh, hebben. Ja, zo is het. Die vinden we vast nog wat terug. Die heb ik ergens bij me. Ja, of uh, ja. misschien dat ze nog uh, dat, dat ze overgezet zijn op, uh, op internet, op YouTube of zo. Dat uh, ze zeggen. daar vandaan kunnen halen. Ja hoor. Er ja. Allemaal goede nummers, die wil niemand kwijt. Dus die blijven ze erin houden. Die blijven ze erin houden? Zo is het. Allemaal grauwe ja, oude. Allemaal, allemaal grauwe go oude. Golden oldies. Yes, yes. Dus um, zullen we anders uh, het volgende nummer aankondigen? Doe maar. Dat is. Uh, The Liminers Met. Ja. Uh, met uh, Ho, hey. See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 I fell into a dream I hadn't seen before You told me just to sing and no Ja, we zijn weer terug. En of we terug zijn. En uh, we gaan nu. Uh, het is kwart over één, dus het uh, klokje klingelt. Even kijken. En dan, dan zetten we dan even de telefoon het, over. Dan is het uh, tijd uh, voor Joop. Want we als hebben Joop is, aan als de telefoon. Als het goed, goed is, is hij aan de telefoon. Ja, toch, Joop? Ja. Ben je raar? Ho Ik hoor jullie in ieder geval wel. Wij horen jou ook. Ja, Kijk, Horssand ja, is... hoort dat... uh, jullie ook? Uh... Ja, Zandvoort hoort hem ook. Dat er wel. Als, als jullie er horen zijn, dan ben ik nu ook te horen. Ja, zo is het maar net. Het gaat een stuk beter dan twee weken geleden. Nou nou, ja. nou, nou, nou. Sorry. Uh, nee, hey, maar Joop, volgens mij uh, heb jij een ontzettend druk weekend achter de rug. Of vergis ik me? Nou, dan vergis je je danig. En ik heb bijna niks meer oh. te doen. Meen je dat nou? Goedemorgen, ik kom er wel in vijf delen, denk ik, langs. Ja, toch? Ja. Maar, eh, ik heb het druk gehad, maar ja. ik heb het heel graag kunnen en mogen doen. Ja, het was fantastisch wat ja, er ja. allemaal aan de hand is geweest. Hè? Het, eh, op sportgebied, evenementen, eh, ja. op muzikaal gebied. Het, wat het, het, je van het weer? Het, het, het, het, wat zon betreft, het was toch aan alle kanten een, een moorddadig weekend geweest. Ja. Stoppen ze, stoppen ze. En toch ja. hoor ik weer uh, uh, uh, negatieve berichten uit, oh. doorop, uit bepaalde hoek. Oh. Dat uh, ja, er hadden wel wat meer mensen naar het centrum mogen komen. Ja, maar je kan ze niet dwingen. Nee, Alle verkeersregelaars inderdaad... waren uh, nadrukkelijk erop gewezen dat, dat ze de mensen de keus moesten laten. Dus niet ja. het dorp afsluiten. Ja, mensen ook naar bewust. het dorp doorsturen. Ja. Maar ja, je weet ik bedoel, het. Ik heb het, uh, ik heb het zondagavond allemaal ja. zelf geconstateerd. Ze ja. moeten overal rijden waar ze willen. Daardoor ontstonden er ook files. Ja. Op de Engelbertstraat, uh, op de Hogeweg. Mm -hmm. uh, Zandenselaan, mm -hmm. Dr. Gergenstraat. Ja. Kortverworenstraat. Ja. Boulevard. Het liep allemaal vol. Maar ja. Ja, dat is ook inherent aan het aantal personen. Dat het zand Poeh, is zandjes. Er ik, ja. ik kwam zondagavond rond een uur. Of nou, in de namiddag rond een uur. Of vijf langs het station. Ja. Het was... Onwaarschijnlijk. Ja. Jij ja. jun echt rijendik om via het trappetje aan de zijkant van beneden te mogen. Hè? <laughs> Dit is toch niet te geloven, hè? Ja, dat begrijp ik ook niet. <laughs> het is bij meneer ja. hoor. Gooi dan die grote deuren open en gebruik die grote trappen. Hadden ze die dichtgelaten? die waren dicht. Je kan toch niet duizenden mensen via één trappetje laten lopen? Het was belachelijk gewoon. Nou, ja, dat kan niet. En door de warmte ontstonden ook irritaties. <laughs> ja, natuurlijk. De tussen de reizigers, nou, eh, ja, goed, maar... uh, was de, de Herman dat uh, uh, volop aanwezig. Ja. En dat hebben ze goed ingeschat. Goed. En die kon het allemaal in de kiem smoren. Mooi, maar, maar uh, anders dan had je toch mooie tafereelen kunnen verwachten daar. Ja. Want je, de mensen nou, zijn uh, natuurlijk ook doodmoe, hè, na zo'n hele dag op dat circuit, juist, of een een hele dag op het strand. En als je ja. dan eenmaal in je hoofd hebt dat je naar huis wilt, dan wil je ja. ook naar huis. Ja? Ja. Nou, dan kan je er zoveel uit verwachten. Laten we bij de vrijdag beginnen. Want ja, het begon dumme. eigenlijk het, het, het, het mooie weekend al. Ja. Het begon in ieder geval voor mij, laat ik het zo zeggen. Om, uh, om een uur of half vijf al ja. met de onthulling van de naam Max Verstappen op het Nationale Autosportmonu. Nu mm. met over het testament. Ja. Want het is niet alleen de nagedachtenis aan um, verongelukte um, bekende Odeur. Nederlandse coureurs. Het is ook de nagedachtenis aan levende Nederlandse coureurs, zoals ja. Max Verstappen. En ja. zoals Jan Lammers en zo zijn er nog een exaantal. aantal. Ja. Max Verstappen naam is er uiteraard en terecht bijgeschreven. Ja. Eerste uh, Nederlandse uh, Grand Prix uh, Formule 1 coureur moet ik zeggen die een Grand Prix gewonnen heeft. Ja. Nou, helemaal terecht. Ja. Maar ja, hij kwam al drie kwartier te laat, want hij was bezig met wat uh, opnames voor een, een een commercial op het circuit. Ja. Uh, toen moest hij nog uh, gaan eten. Ja. En uh, na de onthulling moest hij nog uh, naar het dorp voor de meet-and-greet. Ja. Dus hij kwam al wel even wat later, maar... Mijn god, wat er mensen waren daar op, dit, op dat raadhuisplein. Ja, mooi, hè? Ja, ja, ja. Ik heb het heel even aanschouwd. Ik ja. ben hard rijden, Zo snel mogelijk als mijn scootmobiel <laughs> me kon dragen, ben ik weggereden. Ik kan er niet doorheen komen, dat is nee. gewoon jammer. Ja. Een collega van mij ja. die heeft foto's gemaakt, een ja. andere collega die het maakt er een artikel van. Nou, het komt ja. allemaal dik in orde, Goed zo. want uh, ja, dit, dit moet natuurlijk in de krant. Maar Tuurlijk. Ja, nou, daar nou, kan nou, je niet mee. Van Buckwheat. Dat is ook. Ik vind het een hele prettige band om naar te luisteren. Het brengt leuke muziek. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen allemaal mijn muziek, maar toch wel een heleboel mijn muziek. Mm -hmm. En uh, dat was uh, um, in, tijdens het, uh, het, uh, het muziekpodium van het uh, festival van afgelopen zaterdag. Ja. In uh, Dancing in the Streets. Wat dat betreft al heel wat anders. Ja. Maar ook dat trok weer een hoop mensen. Ook weer gezien het weer. Het ja. was allemaal uh, geweldig wat, wat er uh, voorgeschoteld werd. Ja. Vrijdagavond kwam ook de, de, de avond, de wandelvierdaagse aan. Ja. Het ging ja. via de kerkstaat en ik moet zeggen ja. dat ik dat een uitvinding vind. Ja? Het was ja echt waar. En, uh, beter dan uh, door de, uh, vanaf de, de kerk over de krocht naar het Raadersplein. Ja. Weet je wat het leuke was? Nou? Uh, de mensen kwamen naar beneden, die konden ja. hun geliefden allemaal aanzien komen. Oh, Oké, okay, ja natuurlijk. Ja. En dus stond er in de in de bocht, zeg maar, vanaf ja? de kerkstraat richting kerkplein. Het, het, het kerkplein, stond gewoon een rij mensen in de kromming mee. Oh, wat leuk. Zien? Ja, dan Gnel. is het echt een intocht, hè? Ja, nou, ja, ik heb dus ook geschreven. Het was via Glaudiola. Ja, ja, ja, ja, dat effect dat, krijg je dan dat, heel mooi. Werd de, de kerk gestart op dat moment echt. En uh, allemaal heel enthousiast ontvangen. De eerste was al heel snel binnen: ja. een, een jonge heer met, met zijn vader. Die uh, de vijf kilometer gelopen in een behoorlijk tempo. Die werden door uh, wethouder Gertjan Bluis uh, als eerste ontvangen. Krijgen uh, kregen een, een speeltje voor. Wow. En dat uh, allemaal uh, koek en ei, geweldig. Mooi. Zaterdag ja. begon uh, het finale weekend van het KNLVB, koninklijke Nederlandse tennisbond, oftewel de tennisbond. Ja. Uh, op Zandvoort. Zandvoort is vorig jaar kampioen geworden, landskampioen. ...in de Eredivisie... ...en mocht dit weekend dit jaar organiseren... Mm -mm. Um... Ze waren nog niet zeker van uh, de, een, een, een finale plaats. Want donderdag moest er minimaal uh, een punt gehaald worden tegen Naaldwijk. Ja. En dan moest uh, Alta uit Amersfoort moest, uh, uh, punten laten liggen. Ja. Of ook gelijk spelen. Nou, dat laatste gebeurde. Uh, uh, uh, Alta dat verloor uh, uh, bij uh, Leimonias en Zandvoort uh, uh, speelde gelijk tegen Naaldwijk, waardoor het mee mocht doen aan het finale weekend. En dan wordt er geloot. Het is niet de nummer 1 tegen de nummer 4. Dat had ik eigenlijk verwacht. <tieft> Want dan zou Limonias tegen Zandvoort hebben moeten spelen. Ja. Maar er was gelood. En Zandvoort had weer. Na Abwijk geloot. Die oh. hadden ze donderdag ja. dus uh, uh, mm -hmm. gelijk tegen gespeeld. Yeah. En afgelopen zaterdag was er minimaal een winst nodig om door te mogen naar de zondag. Nou, dat is gebeurd. Sanford won met 4-2. In mijn ogen toch wel behoorlijk verrassend eigenlijk. Yeah. Um, en um, mocht zich zondag melden om de finale tegen hetzelfde Lemonias, de kampioen, de, de, al, al 21 keer kampioen van Nederland, die ze vorig jaar hadden verslagen, mm -hmm. weer te gaan spelen. Mm -mm. Nou, het werd een een verschrikkelijk spannende wedstrijd. De dames, die deelden de punten. Leslie Kerkhoven, die verloor van een Roemeense. En Quirine Lemoyne, ook een Stanfordse speelse, die won van een Italiaanse. Waardoor er stond 1-1 werd. De heren verloren alle twee. En de dames, dubbels, die wonnen weer een partij. En dan stond het zomaar 2-2. En ja, het 3-2. En dan wordt het nog spannend, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, uh, het was zo dat als ze gelijk hadden gespeeld, dus 3-3... dan uh, stellen de te, uh, gespeelde sets uh, plus en minder, krijg je een saldo. Mm -hmm. Degene die het hoogst uh, uh, gemiddeld had, die won het. Nou, uh, het was zo op dat moment dat de Herendubbels begon... dat de Tennisclub Stamford uh, had uh, uh, twee um, sets, sets tekort. Dus uh, als uh, Lemonius er één zou winnen in het Herendubbels... Dan waren ze kampioen Dat hebben ze gewoon gedaan Ze wonnen misschien wel terecht Aan de ja. andere kant, het zijn allemaal gekochte spelers Er zit bijna geen Nederlander bij In ieder geval oh. hebben ze niets in Zandvoort meegespeeld okay. Er staan er wel twee op de lijst Maar het merendeel Hmm. komt uh, dik het merendeel uh, dat, uh, dat komt allemaal van het buitenland dan wordt allemaal oh. gehaald en oh. we mogen allemaal spelen krijgen hem nog behoorlijk betaald en ja, als je daar een dikke sponsor voor hebt dan kan je dat wel doen maar ik vind het wel competitievervalsing hoor ja dus daar ben zeggen, ik met moet... je eens ja. en het is het Nederlands kampioenschap eredivisie. Uh, en um, ook daar ben, heb ik nog vraagtekens bij... want het wordt maar een halve competitie gespeeld. Dat is ja. weer om die buitenlandse spelers... naar buitenlandse toernooien te laten gaan... waardoor ze mm -hmm. meer, meer geld kunnen, kunnen genereren. Ja, um, ik vind het allemaal niet kloppen. Uh, zij vinden het verwel. Maar goed, Zandvoort uh, mm -hmm. is in ieder geval tweede geworden. En ja. dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ja. Zaterdagavond ben ik nog geweest... bij uh, het jubileumconcert van de singers. Oh ja, dat was ja. helemaal ook een volle bak... He? Was heel leuk, geloof ja. ik. He? Ja, uh, ontzettend leuk en ja. feestelijk. Echt. Ja de zaal was feestelijk aange aangekleed overal hingen ballonnen en het, ja. was, het was dus een keertje een andere opstelling, er werd ook, was ook ruimte gecreëerd voor uh, twee dansers uit de school van Connie Rodewijk ja. uh, Fabienne Deeske die danste en Jasper uh, Bolsenbroek heet die geloof ik, ja. die, die dansten nou, ontzettend leuk uh, geweldige muziek, voor de pauze allemaal gouden ouwe uh, die, die ze vaak uh, als covers zingen en na de, de de pauze, wat wat modernere muziek, ja. maar ook weer gesneden op het, het kunnen en de, de kennis van het koor, de beatstopzingers. En dat is uh, eigenlijk alles uh, wat uh, Arno Westerberger uh, erin heeft gestopt. Dat kwam er dik uit. Een geweldig leuk feest en een ontzettend leuk optreden. En zij organiseren komende oktober, 1 oktober, is het ja. voor de tiende keer dat zij Chorendag uh, organiseren. Ja. Het tweede Lustrum dus. Uh, en nou, ja. misschien kan je dat alvast in je agenda noteren. Ja, uh, moet iedereen natuurlijk weer naar gaan kijken. Want het was het ja, afgelopen uiteraard. jaar ook weer fantastisch, hè? Ja. ja nou, dan ja, ja. Heb ik vanavond nog ja. iets leuks. En dan ga ik naar de einduitvoering van een uh, muziekschool New Wave. Ja. Maar dan de Unplugged versie. En okay. daar kijk ik altijd naar uit. Dat is gewoon de akoestische versie? Of, uh... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is niet en de band, hè? Het wordt versterkt, maar het ja. is niet. niet uh, dat hebben ze trouwens goed opgepakt dit jaar, want het was minder hard. Maar normaal is het heel hard. Ja. Heel harde muziek. En daar is die zaal gewoon te kwijt voor. De akoestiek ja. is te goed om hard te moeten spelen. Ja. ja en dan is het. Uh, <coughs> is gewoon overkill muziek. Ja. Maar dat uh, verwacht ik vanavond in ieder geval niet. Mm -hmm. Leuk om te doen en uh, leuk om weer erbij te mogen zijn. Of te zijn geweest. En, ja. uh, nou, dit is eigenlijk mijn, mijn bereidheid bijdrage voor vandaag, Donnie. Ja, oké. Okay. Dus je was niet Elke zondag naar, uh, uh, naar, naar het open podium geweest in het museum? Nee. Nee, nee? nee oh, nee, daar nee, was nee, ik nee. wel heel benieuwd naar hoe dat geweest ik, is met dat ik uh, duo. Heb dat niet gered. Oh, uh, ja, wat dat, zonde. Dat, dat, de Spaanse muziek, ja. ja. Ik, ik, ik, ik, ik kon weer niet in, in, in uh, vierde of in vijfde deel. Nee, met jammer nou, hè. Uh, in de, de in de middeleeuwen deden ze zaken. dat wel, hoor. <laughs> ja, ja, ja. Dan hadden we vier knollen aan te passen. Ja, precies. <laughs> maar ja, ook, ook onze andere medewerkers... die hadden allemaal ja. een, een taak toebedeeld gekregen. Ja, ja. nou, de volgende ja. keer weer. Ik kan het ja. niet meer doen. Nee, zo is het, man. Oké, okay, nou, we zijn in ieder geval blij met alles wat je ons verteld hebt. Dan zijn we weer ja, helemaal nou. op de hoogte. Hè? Wat ja. er uh, in de nou, ja, drukke zandvoort ja. zoal allemaal uh, beleefd is... Ja, ik en, kan nog wel even melden uh, dat ja? zowel de hockeydames als de handbaldames alle ja. twee gewonnen hebben. Zo, wat leuk. De, de hockeydames die, die kunnen volgende week tweede worden. Ja. Dan moeten ze minimaal gelijk spelen tegen de tegenstander dan en dat is nieuwkoop. Ja. Uh, als Zandvoort uh, verliest en Nieuwkom wint met uh, 21 punten of meer verschil, dan ja. zijn die tweede, maar dat zal ik dus niet gebeuren okay. in het hockey. Nee. Dus uh, ik ga ervan uit dat, uh, dat de dames van uh, ZHC uh, na competitie mogen spelen voor een plaats in de derde klasse. Ja. En uh, het handbal is uh, ook voorbij. Ja. Volgende week, die spelen hun laatste wedstrijd. En uh, daar in, in die competitie, in, de, in dus de veldcompetitie, de buitencompetitie, zijn ze als 50 eindig. Oh, okay. nou. Nou ja, niet onverdienstelijk toch? Dat denk ik ook. Nee, dat zo is het. Ook. Heel mooi. Zeg Joop, ik ga je weer... Uh, taal, dus, uh... oh, ja. <laughs> ik wilde dus okay, ja. wil dus zeggen dat ik je weer heel hartelijk ga bedanken voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Want uh, wij gaan, uh, het is alweer het klokje van half twee, dus wij gaan weer meteen door met het regionale nieuws. En uh, ik ga je volgende week gewoon weer bellen. Op dezelfde tijd. Ja, doe ik doe het graag, mocht ik, uh, mocht ik in de gelegenheid zijn. Dat merken we vanzelf wel, Joop. He? Ja, ja, hoor. <laughs> als het lukt, zijn Lij we idee. altijd blij. Goed zo. Oké. Okay. <laughs> Dag, Joop. Dank je wel. Hoi. Ik ga naar huis en ik weet er nog. Ja, Dank je wel. Dag, Joop. Ja, en dan uh, gaan we nu, uh, als het goed is, uh, ga jij nog maar even bedanken voor. Uh, Oh, je, had ik al, je had hem al opgegooid, maar ik, oh. ja, ik dacht, ik dacht we bedanken hem nog even. Oké. Okay. Ik dacht ja. bu buiten de uitzending om, maar. Uh, oh. Uh, maar ja, nou. Nou, ja, dat maakt niet uit. We, we hebben de verbinding al verbroken. Dus, uh, nou ja, als je, als je, ik neem aan dat je luistert, dus uh, bij deze wordt iedereen het uh, dat we bedanken. Dus uh, goed. Gaan we dan uh, verder met het, uh, met het nieuws? Uh, Laten we maar doen, want het is half twee, de hoogste tijd. De hoogste tijd voor <laughs> het.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 En toen de scooterrijder de politiewagen zag, ging hij onderuit. Tijdens een blaastest op straat probeerde hij weg te rennen, maar hij kwam niet ver. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau... en op het bureau blies de 21-jarige Sandvoorter maar liefst 655 UGL. Een scooterrijder is zondag ook die is gewond geraakt bij een verkeersongeval in Bloemendaal. De jongen reed over de Kleverlaan toen een afslaande automobilist hem over het hoofd zag. De man wilde vanaf de Kleverlaan naar de verbindingsweg en hij verleende wel voorrang aan een groepje fietsers... maar had blijkbaar de jongen op de scooter over het hoofd gezien. Uh, dus een botsing was het onvermijdelijke gevolg. De scooterrijder raakte in een slip en kwam met zijn hoofd onder het voertuig tot stilstand.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 En uh, daar laten we het ook even bij. Dan ja. gaan we verder met het weer. Even kijken, dan moet ik even een goede knopje vinden. Ja, hebben ze. Dat is hem. Yep. Neem het weer gezellig met je mee. Het weer bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja, het is vandaag weer volop zomerweer. En geniet er maar van hoor, want het kan zo weer omdraaien.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 En de temperatuur stijgt weer naar 25 graden. Nou, dan was dit het nieuws volgens Rico Schreuder. Ja, uh, dan dus gaan we door naar de volgende. Dat is... Uh... Het liedje van de sidekick... Op CRM Zandvoort... Nou, ik, mocht, uh, ik mocht nu uh, kiezen van Dolly. Oh, is Alleen, dat zo? Ja, dat, tenminste dat heb ik... Maar uh, Jij bent geen sidekick. Ben ik geen sidekick? Nee, hey, jij bent de presentator. Ja, dat weet ik. Dus <lacht> jij is jouw nummer zeker, of niet? Nou, hoort er een nummertje van mij te komen. Ja, ja. dat is uh, een beetje het doel even van kijken. het nummertje van de Sidekick. Maar die heb je niet in je lijstje staan? Nee, ik, ik, hè? Uh, ik dacht eigenlijk: van, ik, uh, ik heb hier een uh, rat op mijn scherm staan. Dat uh, zien de mensen thuis niet, maar dat zie ik wel. Ja. En uh, eigenlijk dacht ik: van, uh, ik, ge ik, geef een, uh, ik geef een draai aan dat rat. Ja. En uh, we kijken wat eruit komt. Nou, dat kan je ook doen. Dus uh, zullen we even kijken of de rat het doet? Ja. Wat spannend. Hij doet het. Hij doet het. Ja, ja, ja. Ja, Ja. Wij, ja, ja, ja. wacht. Wordt ja. het een nummer van jou of een nummer van mij? Even, even kijken. kijken. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ja. Wij zien ik. nog welke het is. Zullen we ze nog even in spanning houden? Want uh, ik heb, zet hem maar op. Zet ik heb, maar op. heb hier een... Uh, ja, wat wordt het? Het wordt Michael Bublé met It's a Beautiful Day. Geen slechte worm. Geen slechte draai. Dan ga je weer met het nieuws beginnen. Ja, dat is niet de bedoeling. Ik bedoelde. Jij wilde naar Michael toe, hè? Ja, ik bedoelde eigenlijk. eh. Ja. Ik bedoelde deze eigenlijk. Ik wou nog even een jingle, zit het maar ja, ik druk op de verkeerde knop.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 Ja, dat was uh, Maroon 5 met uh, Payphone. En uh, ik moest nog even van Dolly zeggen... dat, uh, dat er een stroomshoring was aan uh, de hout. En die zou als het goed is nu moeten opgelost uh, zijn. En um, ja, we hebben nog een uh, volgende nummertje. Uh, want we hebben nog maar uh, klein kwart Net is meer een kwartiertje. En uh, ja, iedereen omdat iedereen toch wel weer een beetje... naar nou, deze rustige nummers toch wel weer... Uh, Wakker moet worden, heb ik een. Uh, heb ik uit mijn. Uh, mijn, uh, mijn oude kast. Uh, nou ja, nieuwe oude kast. Het is een hele nieuwe kast. Want uh, de nummers uit die een beetje rond, uh, rond deze tijd. Uh, ja, zijn gemaakt volgens mij. Want het uh, ik, ik zijn geen oude nummers in ieder geval. Ik denk. Uh, rond, wel rond. Uh, na 2010 uh, zijn het nummers. Dus volgens mij zelfs nog uit dit jaar of van vorig jaar. Maakt niet heel veel uit. Want uh, ik heb uh, klaarstaan. Een heel mooi nummertje. En uh, de jeugd zal deze denk ik wel uh, aardig kennen, denk ik. Maar uh, ik ken hem in ieder geval. Bij mij staat hij thuis altijd hartstikke hard aan. Uh. Dus uh, laat ik zou zeggen, wakker worden. Want uh, er komt hier een nummertje aan. Uh, dat uh, schiet de pan uit. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Ook op TV. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. 45. Go Tech Ja, is iedereen wakker? En eh. Uh, Lolly, ben, ben je wakker geworden van, uh, van de, dit, uh, dit mooie muziekje? Oh, wacht. Uh, <laughs> Ik krijg ja. bij jou helemaal geen kans voor een dutje. Want uh, iedere keer doe je heel even rustig aan en een bam, Er komt er weer eentje! Wow! Ja, dan, dan blijft iedereen wakker. Dan weet je ze zeker dat we dat luisteraars, luisteraars hebben. <laughs> En Want anders, anders, anders, als je, als je bijvoorbeeld, in de, wat zeg, bijvoorbeeld in de auto zit te luisteren. en je krijgt dan elke keer dat langzame muziekje. dan ja. val je op een ja. gegeven moment val je in slaap. Oh, maar je kan, je kan ook luidkeels mee gaan zitten zingen. Dat is ook erg lekker hoor. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja. Wat gaan we, wat gaan we nu draaien? Nou, heb je dacht, nog wat moois gevonden? Nou, ik heb sowieso nog een uh, jingeltje. even rustig om, uh, ja, om lekker erin te komen. En daarna ja. gewoon. Het zit, zit toch wel weer een vrij pittig nummer, maar ah, okay. het valt, dat, dat valt nog wel uh, vrij mee. Hé, hey, maar we gaan straks wel iets van, uh, van uh, een beetje zoolachtig of zwoele jazz draaien, hoor. Want daar hebben we helemaal nog niks van gedaan. Oeh. Oeh. Dan moeten we echt gaan zoeken. Ik, uh, ik noem wel wat. Ja, het komt wel goed. Ik, ja, uh, wel ja. YouTube uh, doet wonderen. Zo is het. Dus... Uh, <lacht> YouTube doet altijd wonderen, zeg ik altijd, maar zo. Zo is het. Dus. Um, Wat ga je nu opzetten? Ik weet niet of je de kent, Shepard met uh, Geroni Mo, Oh, ja, ja, ja. Dat is uh, volgens mij toch nog wel een vrij pittig nummertje. Maar ja, ook weer niet te pittig. Ja, ja, ja, ja. Ja, het is meer voor, de, voor het weekend, voor uh, Rob eigenlijk. Maar goed, gooi hem er maar in. Nou, omdat het weekend net is afgelopen, moet het toch... Ja, je kan er toch geen afzet van nemen van het nou, weekend. ja, dan laat dit dan een nawees zijn. He? Ja, precies. Ja. Dus <laughs> uh, even kijken. Shepard met Geronimo.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 Ja, we zijn alweer bijna door, het, uh, door de twee uur heen. Het gaat snel hè, Casper? Ja, uh, ja, zeker weten dat het snel gaat. Als je zo lekker bezig bent en uh, even denkt wat gaan we nu doen en nu doen. En... Ja, dan. Ja, uh, het is zo voorbij. En zeker met, uh, met Dolly ben je zo, uh, zo door je... Zo weer twee uur verder. Ja. <lacht> dus uh, <lacht> ja, het is ja. Uh, nog een uh, klein acht minuutjes. Ik denk dat we nog uh, maar twee minuutjes of zo kunnen draaien. ja. Of vond jij dat het uh, ging vandaag? Nou, ah, het ging toch hartstikke lekker, joh. Ja. ja een beetje even wennen. En uh, ja, het is toch heel wat, hoor, zo'n live uitzending. Want het uh, lijkt allemaal heel makkelijk. Maar je moet een heleboel dingen tegelijk of heel snel achter elkaar doen. En uh, ja, het is goed opletten, hè? Ja, we zijn, ja, toch? Niet, we zijn in ieder geval nog niet opgebeld van: hé. Hey, uh... Gooi die uh, Kasper is achter die uh, schuiftafel vandaan. schuif. vandaan. Zet er even iemand anders neer. Nee, de, die telefoontjes hebben we niet gehad. Dus ik ga dus... ervan uit dat de luisteraars het ook leuk hebben gevonden. Ja, anders hadden we al lang allerlei neerde uh, roodgroei ja, gestaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Hé, hey, maar ik zat te denken om even lekker een beetje een groovy nummertje ja, te gooien. Ja, want eigenlijk hebben we nu alleen nog maar mijn playlist gehad, uh, Ja, mij. en dat, dat is toch niet helemaal het format. Dus daar moeten we nog een beetje aan gaan werken. Ja, dat, ja. Uh, maar dat, ja, dat de... dan, of, of gewoon ergens in, andere, in een ander programmaatje zetten. Maar, ja, dat, maar natuurlijk kan het ook gewoon hier blijven, want dan uh, het is het veel te gezellig met Dolly. Uh. Goed zo. <lacht> en uh, voor degene die... Uh, die Dolly niet zo gezellig vindt, die zet gewoon de radio een standje zachter of uit. <laughs> maar dat doen we niet, want Dolly speelt te gezellig. Nou goed, zo jongen. Hé, hey, ik zou zeggen, zet Loe maar eens even op. Even kijken, zullen we zullen even kijken wat we die hebben. Ja, die even hebben kijken. we. Even kijken, hebben we die? Even ik, ik kijken. Zie hem, ik zie hem zo staan, in één oogopslag. Echt waar, ik zie hem niet staan. Uh, nee? Ik heb mijn ogen dicht. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen met de uh, radio. Nee, dat uh, moeten we zeker niet doen. Wel als je luistert, maar niet als je het maakt. Nee, dan uh, <laughs> zeker niet. Dus even kijken. Zullen we even kijken of u opstart? Ja. Als het goed is, start hij op. Zo, die komt er één keer, wow. keer binnen. ja. Dus ik denk dat we, als het goed komt, dan, uh, is, dan hebben we gelijk het uh, nieuws erachteraan. Maar ik denk dat we nog even door moeten praten straks. Maar dat komt nou, dan wel. Is allemaal goed. Het komt wel. to sit around and hold a conversation with somebody who don't know where he wants to go. Ja, nog uh, drie minuten voordat we voor de Dolly en ik afsluiten. Dan sluiten we de hele heleboel af. En uh, heel toepasselijk het nummertje van uh, Telekits. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Van Carlo en Irene. Dat is uh, namelijk het nummertje dat heet uh, drie minuten. Nog drie minuutjes voordat ik stop. Nou, maar middels... uh, zijn we er dan ook definitief uit? Of kunnen we daarna nog wat zeggen? Of nou, gaan we nu uh, alvast afscheid nemen van onze luisteraars? Zullen we luisteren? nu alvast afscheid nemen? Dat is goed. En dan uh, zeggen we natuurlijk ten eerste... dat we het heel fijn vonden dat u naar ons geluisterd heeft. Daar danken we u voor. Ja. En uh, morgen uh, zijn bij Zandvoort Lunch... Uh, weer als vanouds Ruud Jansen en Angela Jansen. Die gaan met z'n tweetjes het programma doen. En dan woensdag hebben we uh, Ruud met Ingrid. En dan is natuurlijk ook weer die spannende prijsvraag... waarbij u een mooie prijs kunt winnen via de Facebook-site... Van Zandvoort Lunch. Heeft u die nog niet geliked. Doet u dat dan nu. En op uh, Facebook te vinden via uh, Zandvoort Luncht. En uh, dan kunt u meedoen. En een mooie prijs winnen. Het is weer een etensprijs deze week. Weer lekker smikkelen. En een donderdag dan uh, de laatste Zandvoort Lunch van deze week. En, wat hoor ik nou op de achterkant? Nee, kijk, ik, heb het nummer, ik had het nummertje al wat ingestart. Want, oh, oh. Ja, anders <laughs> hebben we het niet. Hè? Dan zitten ze straks oh, een droom. Maar dat, van, geeft, of... dat geeft niks, jongen. Je hoeft niet echt zo op de 100 nee? seconden te kijken in dit programma. Nee, hoor, dat geeft niks. Oh, nee, dat uh, is, nee, Ik weet dat Maurice daar heel streng in is. Maar uh, wij zijn daar wat minder streng in. Uh, Oké. Okay. Nee, maar goed. Uh, dus donderdag hebben we dan de laatste uitzending. Dat uh, Dan uh, verzorgd door uh, Ruud Jansen en ondergetekende Dolly Tempel. Pierik. En uh, zoals u weet, ja, we zijn op de vrijdag nog steeds op zoek naar een nieuw team. Dus een presentator en een sidekick. Dus mocht u daar zin in hebben, laat het ons weten. En dan uh, groeten wij u nu. En dan gaan we verder met het liedje wat uitgekozen is door onze Kasper. Die vandaag zijn debuut heeft gehad. Kasper, bedankt voor je ondersteuning. Ja, is goed. Nou ja dat nummer en, dat gaat uh, niet worden, want het nieuws gaat er nu al in. Oké, okay, hoi. Het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.